7 uur. Het NOS Journaal. Dorald Meegens. Nog veel mis bij de politie zegt inspectie. Obama pleit voor minder kernwapens en president Senegal erkent nederlaag. Politiekorpsen hebben meer aandacht voor werktijden en het voorkomen van agressie, maar de zaken zijn nog niet op orde. Dat stelt de inspectie SZW na onderzoek bij 18 van de 26 korpsen. Researcheurs, ME'ers en leden van arrestatieteams draaien te lange diensten met te weinig rust ertussen. Verder krijgen politiemensen te weinig training over het omgaan met agressie en geweld... zoals lessen over hoe ze de gemoederen moeten bedaren. De inspectie SZW heeft twaalf korpsen boete opgelegd. Gisteren lieten de politiebonden weten dat ze erover denken minister Opstelt... en de korpsbeheerders aansprakelijk te stellen voor geweld tegen politieagenten...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 En hij denkt dat ook Rusland met minder toe kan. Verder riep Obama de Noord-Koreaanse leiders op niet door te gaan met provoceren. Noord-Korea is van plan om volgende maand een lange afstandsraket te lanceren. Zuid-Korea heeft al gezegd dat het zo'n raket zal neerhalen als die in het Zuid-Koreaanse luchtruim komt. Op de driedaagse top in Seoul spreekt Obama met zijn collega's uit China en Rusland over onder meer de situatie in Iran.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 Het is filmregisseur James Cameron gelukt om met een duikboot de diepste plek van de aarde te bereiken. De bodem van de Marianetrog, ten noorden van Papua-Nieuw-Guinea en de Stille Oceaan. De maker van films als Titanic en Avatar is een aantal uur op 11 kilometer diepte gebleven om opnamen te maken van planten en dieren. Of die opnamen gelukt zijn is nog niet duidelijk. Het is voor het eerst in 50 jaar dat iemand de bodem van de trog heeft bereikt. In 1960 dook een Amerikaanse marinier en een Zwitserse oceanograaf naar de diepte. Het lukte toen niet om duidelijke foto's te maken... doordat er door de landing van de duikboot veel zand opdwarrelde. Cameron gebruikte een duikboot die heel voorzichtig rechtop kan landen. Een paar jongens hebben gistermiddag een tankgranaat uit de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar hun huis in Alkmaar. Ze hadden het explosief gevonden toen ze buiten aan het spelen waren. De politie zette de buurt af en ontruimde uit voorzorg een aantal huizen. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel meegenomen om het onschadelijk te maken. De bewoners konden daarna weer terug naar huis. De politie zegt dat er nu geen ontploffingsgevaar is geweest. Het weer, eventuele mist en lage bewolking verdwijnen de komende uren en dan volgt een zonnige dag. 12 graden wordt het op de Wadden, 17 in het midden en zuiden van het land. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. En ook morgen is het eerst grijs, daarna zonnig met iets hogere temperaturen dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, het is een normale spits tot nog toe met voorlopig nog weinig opvallende zaken. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een file tussen Leidsendam en Dorp van 6 kilometer. En op de A12 Utrecht richting de Duitse grens, 4 kilometer file tussen knopend Waterberg en knopend Velperbroek, komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht tussen Arnhem Noord en Westervoort. En op het spoor gebeurt er iets. Van en naar Schiphol moeten treinreizigers, namelijk rekening houden met meer dan een uur vertraging.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 NOS Radio Injournaal, Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De broer van Mohammed Mera, die in Frankrijk zeven mensen doodde, is medeplichtig aan het voorbereiden van de moorden. Dat zegt het Franse Openbaar Ministerie. U hoort daar zo meer over. We gaan eerst naar geweld tegen agenten in Nederland. Afgelopen weekend was het behoorlijk raak. Agenten op verschillende plaatsen in Nederland werden aangevallen. Zo hebben een vader en zijn zoon in Heerde in Gelderland twee agenten mishandeld. Eén agent werd meerdere malen met een vuist in zijn gezicht geslagen... en de ander heeft vermoedelijk gekneusde ribben opgelopen. En juist vandaag komt er een rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid... over de politiekorpsen. Ze zijn gecontroleerd op het voorkomen van agressie en geweld... en op de arbeidstijden van agenten. En op beide terreinen is de zaak niet in orde. We gaan erover praten met de directeur van de inspectie, voorheen de arbeidsinspectie, Marga Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor overtredingen zijn er dan geconstateerd? Als we het hebben, eerst maar eens over dat voorkomen van agressie.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 Dus uh, we zijn al bij een aantal korpsen niet geweest en bij de korpsen waar het nu, uh, waar het vorige keer niet in orde was, daar uh, was het nu bij minder korpsen uh, een probleem. Maar helaas moesten we constateren dat het dus bij uh, achterkorpsen nog steeds niet in orde is. En wat is dan het verweer van de korpsleiding? Nou, men gebruikt als argument dat het natuurlijk allemaal heel, uh, heel druk is... en uh, van de andere kant dat het officiële beleid er wel is... Uh, en dat uh, dus eigenlijk men op de werkvloer ook zou moeten handelen maar uh, dat men nog niet greep heeft op de werkvloer op alle plekken. Maar men heeft nu ook toegezegd uh, dat men uh, ervoor zal zorgen... dat dat uh, op hele korte termijn wel in orde is. Uh, het is ook nog steeds niet goed uh, rond de arbeidstijden. Agenten, vooral rechercheurs ook, werken nog steeds te lang zonder rust. Uh, ziet u daar ook zo weinig verbetering? Ja, te weinig. Uh, want daar, uh, van de 13 korpsen die we daar bezorgd hebben... was het bij 12 niet, uh, niet op orde... En met name op het aspect dat men eerst te lang werkt. Dus uh, meer dan, dan hebben we het over meer dan 12 uur. Hè? Niet een mm. uurtje meer, maar meer dan 12 uur. En vervolgens veel te weinig rust krijgt. Niet eens 8 tot 11 uur. Dus, ja, en dan begin je dus al oververmoeidheid in de vervolgdienst. Okay. Wat me zo opvalt is dat u dreigt met boetes. En dat dat zelfs niet helpt. Nu zal er betaald moeten worden. Maar dat betekent toch dat er uiteindelijk minder geld is voor het politiewerk? Ja, dat is ook zeer te betreuren, nadat nou, we vorige keer gewoon uh, hebben afspraken hebben gemaakt, heel duidelijk aangegeven, dit moet er gebeuren. Maar op een gegeven moment, als je bij herhaling dezelfde fout maakt, dan is het, ja, wij zijn ook gewoon toezichthouder, dan is het beleid gewoon dat je een boete moet betalen, dat is jammer. Vind ik ook jammer van het, uh, van het overheidsgeld. Maar dat zijn wel de maatregelen die wij moeten nemen. En wij hebben een opvolgende reeks van maatregelen. En op een gegeven moment, als we niet luisteren en men doet het niet... dan zetten we zwaardere maatregelen in. Vindt u ook dat de overheid daar beter op toe zou moeten zien... dat het gebeurt bij de korpsen? Ja, dit zijn ook precies van die maatregelen waar uh, het heel erg belangrijk is... om je eigen mensen enthousiast te houden voor het werk... Om, eh, om ze goed inzetbaar te, te houden, om ze ervoor te zorgen... dat ze alert reageren, eh, dat ze geen fouten maken. Dus het is ontzettend essentieel dat men niet meer dan 12 uur achter elkaar werkt... en dat men dan vervolgens tussen de diensten genoeg rust heeft. Marga Zuurbier, directeur van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hartelijk dank voor uw uitleg. En we spreken erover nog met de Nederlandse Politiebond... die reageert na acht uur. Dan een Groot Brittannië. De Britse premier Cameron is ernstig in verlegenheid gebracht. Een kopstuk van zijn conservatieve partij. bood aan zakenmensen rechtstreeks toegang tot de premier aan. In ruil voor stevige donaties aan de partij. Het werd allemaal opgenomen met de geheime Camera. 100 grand is not Premier League. It's not bad. It's bottom of the Premier League. Een donatie van 100.000 pond. Ach, het zijn maar peanuts. Maar als je echt wil meedoen met de top. 200 grand. 250 is Premier League. 200.000, 250.000 pond, ja, dan hoor je bij de Premier League. Aan het woord hier geen voetbalmakelaar, maar de penningmeester van de Conservatieve Partij, Peter Kruders. Minimum 100 grand. Minimum. Crudus denkt met vertegenwoordigers te praten van een investeringsfonds uit Liechtenstein. Maar in werkelijkheid zijn het undercover journalisten van de Sunday Times. En in fact, some of our bigger donors have been for dinner in number 10 Downing Street... Uh, in the prime minister's private apartment. Ja, en wat krijg je voor dat geld? Met een riante donatie krijg je rechtstreeks toegang tot de premier. Met een beetje mazzel een privé diner in de Amtswoning van Cameron in Downing Street... En natuurlijk, met de premier kun je alles bespreken. Als je je zorgen maakt over een bepaalde kwestie, leg het voor aan de premier. Wij luisteren en zorgen ervoor dat het wordt ingestoken in een beleidscomité van de regering. Het is niet de eerste keer dat een Britse politieke partij is verwikkeld in een schandaal met cash for access, zoals het hier heet. Maar zelden was een partijkopstuk zo onbeschaamd in zijn koehandel. Is het goed voor ons bedrijf? Vraagt de undercoverjournalist. Het antwoord van Crudes kan niet duidelijker zijn. Schaamrood dus op de kaken van de premier. Onaanvaardbaar, zegt Cameron. En... De partij gaat het tot de bodem uitzoeken. Maar hoe dan ook, dit schandaal is extra pijnlijk voor premier Cameron... Heeft zich vaak kritisch uitgelaten over dit soort praktijken. Een paar jaar geleden voorspelde hij nog dat dit het volgende grote schandaal is dat ons te wachten staat. En uitgerekend zijn partij overkomt het. This is not the way that we raise money in the Conservative Party. It shouldn't have happened. It's quite right that Peter Cruddas has resigned. En ook al is penningmeester Cruddas nu opgestapt, dit is koren op de molen voor de oppositie natuurlijk. Well, these are very disturbing revelations. Ed Miliband noemt de onthullingen verontrustend. Hij neemt geen genoegen met een intern partijonderzoek. And these allegations can't be swept under the carpet. There needs to be a proper independent investigation. Milliband eist een onafhankelijk onderzoek en hij wil weten welke rijke donateurs dineerden er met de premier en wat werd er besproken. What was sought, what was and what impact it had. And that's why we need a proper investigation into what has Maar de meest gevoelige kwestie gaan zowel Cameron als Miliband uit de weg. De partijen ruziëen al jaren over strengere regels voor partijfinanciering. De Tories willen donaties van de vakbonden aan Labour aan banden leggen. Labour op zijn beurt wil de donaties van rijke individuen aan de conservatieven aan banden leggen. Een conflict waar ze niet uitkomen. Maar met dit schandaal zal het eindelijk zover komen? We have party funding, we have very strict rules, very strict compliance. Het antwoord van de premier is veelzeggend. Hij vindt dat hij al genoeg heeft gedaan om de financiering van zijn partij op orde te krijgen. Met andere woorden. Nieuwe, strengere regels, daar hebben we geen zin in. Een verslag was dat van correspondent Arjen van der Horst. Lijkt er toch steeds meer op dat de aanslagpleger in Toulouse... niet alleen heeft gehandeld. Ron Linker, onze correspondent, heeft zo het laatste nieuws. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB en in de Opvallendste nog steeds op de A12 Utrecht naar de Duitse grens toe. Tussen Knopend Waterberg en Knopend Velpenbroek staat nu 4 kilometer file. Er is een vrachtwagen die is nog steeds kapot... en staat op de rechterrijstrook rijstrook daar. En uh, er, was een of er is een seinstoring op het spoor. Tussen Tiel en Elst rijden daarom geen treinen. En de vertraging daar is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over zeven. Justitie in Frankrijk stelt een gerechtelijk onderzoek in naar Abdelkader Mera... de broer van terrorist Mohammed Mera... die zeven mensen in een rond Toulouse vermoorden. De band werd uh, zelf afgelopen donderdag door de politie doodgeschoten... na een belegering die meer dan een etmaal duurde. Je hebt dat kunnen volgen via het NOS Radio 1-journaal. Correspondent Ron Linker. Ron, waar wordt die broer nu van verdacht? Nou, formeel is het uh, medeplichtig zijn aan de aanslagen, het helpen bij het voorbereiden van die schietpartijen. Hè. De, de schietpartijen, de moordpartijen zijn weliswaar uitgevoerd door één persoon... Maar justitie probeert nu uh, te achterhalen of Mohamed Mera hulp heeft gekregen. Zijn broer Abdelkader wordt er bijvoorbeeld van verdacht... dat hij hielp bij het stelen van de scooter. Abdelkader ontkent de beschuldigingen. En ook Mohamed heeft tijdens de onderhandelingen met de politie... toen die omsingeling nog gaande was... Uh, heeft hij gezegd dat zijn broer er niets mee te maken heeft. Uh, maar desondanks is hij formeel in staat van beschuldiging gesteld. En er vielen, uh, rond uh, tijdens die beleging allerlei namen. Al-Qaeda uh, onder andere. Is er inmiddels meer duidelijkheid... of die Mohammed Mera lid was van een terroristische organisatie? Hij heeft zelf gezegd dat hij uh, sympathie had voor Al-Qaeda... dat hij behoorde bij Al-Qaeda. Maar ja, goed, wat betekent dat in de pra praktijk? Hè? Het, is, uh, het is onbekend in hoeverre hij bij die terreurbeweging hoorde. Uh, maar er zijn wel veel vragen over hoe hij alles alleen heeft kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld de grote hoeveelheid wapens die hij had... Uh, de politie heeft de straatwaarde daarvan geschat op... 20.000 euro. Nou ja, hoe heeft een werkloze uh, die kunnen kopen? Uh, Mohamed Meha zegt dat hij al het geld bij elkaar heeft uh, gesprokkeld, verzameld... via overvallen, via diefstal. Maar ja, onderzoek moet dus uitwijzen of dat ook echt zo is gegaan. Veel vragen dus nog. De presidentsverkiezingen komen eraan. Wat heeft Sarkozy nog over de hele affaire gezegd? Heb jij het idee dat hij het gebruikt in zijn campagne? Nou ja, gebruik in de campagne, uh, dat is wel heel erg cynisch. Maar de thema's veiligheid, uh, moslim-extremisme... die spelen wel degelijk op dit moment de hoofdrol in de campagne. Uh, president Sarkozy heeft vrijdag een aantal verscherpingen aangekondigd... van de antiterreurwetten. Uh, bijvoorbeeld uh, maatregelen tegen chatrooms... waarin gesproken wordt over terreurdaden. Nou ja, dit weekend kwam Sarkozy erop terug en wees er fijntjes op... dat zijn, zijn tegenstander, François Hollande van de Partij Socialist... altijd tegenstander is geweest... ...van Diezelfde wetten. Met andere woorden, de veiligheid in dit land kun je maar beter aan mij toevertrouwen. Op die manier uh, speelt de nasleep van die schietpartij wel degelijk een rol in de campagne. Ja. Het hm. uh, kan natuurlijk ook tegen Sarkozy uh, uh, gaan uitpakken, hè Ron, want uh, die inlichtingendiensten vallen onder de president en die hebben natuurlijk misschien ook wel fouten gemaakt. Ja, kijk, uh, natuurlijk speelt uh, Mira op dit moment uh, in de campagne de hoofdrol. Uh, uh, althans de nasleep van die schietpartijen en, en, en de afloop daarvan. Kijk, andere onderwerpen als de Franse economie, de koopkracht, werkgelegenheid... die zijn even uh, naar de, de, de achtergrond verdrongen in dat opzicht kunnen kandidaten dan ook niet anders dan praten over de aanslagen. En uh, voor Nicolas Sarkozy geldt dat hij als zittend president allerlei nieuwe maatregelen kan uitvaardigen. Dat is een voordeel. Hè. De andere kandidaten zijn, schrijven sommige kranten hier, gedegradeerd tot toeschouwers. Aan de andere kant loopt dat onderzoek inderdaad nog naar de veiligheidsdiensten. Hadden zij op enig moment meer haar kunnen tegenhouden als blijkt dat het antwoord ja is... Ja, dan is uh, Sarkozy hoofdverantwoordelijke voor de veiligheidsdiensten. Dat kan dan weer tegen hem gebruikt worden. Maar uh, zover is het voorlopig nog niet. Ron Linker over de nasleep van de aanslagen in Toulouse. Tien minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan eens even kijken hoe het ervoor staat met de werklozen... uit onder andere Rotterdam en Delft. Die moeten aan de slag in de kassen. Anders dan, uh, worden ze gekort op een uitkering. Worden die werklozen nou met open armen ontvangen? Heb jij het idee, Meino? Ik ga ik eens even vragen aan Arno van de Marl van Marl Orchideeën. Wij waren hier eind januari. Toen hadden we het al over dit plan. Nu gaan ze komen. Fijn dat ze komen. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat lopen. We hebben alles uh, helemaal uh, geregeld om ze hier rond te leiden. Ook de mensen. En alles kunnen laten zien van het hele proces. We hebben natuurlijk afgelopen zaterdag in de uh, uitzending hebben we, zeg maar, het een en ander ook al toe kunnen lichten. Ook. Ja, debat op twee hè. Televisieprogramma, daar ging het er ook over. En, uh, nou, ik ben heel benieuwd. Er komen nu deze, vandaag komen 16 bussen het Westland rond. En die gaan bij alle bedrijven gaan ze langs een aantal bedrijven die opengesteld. Wat gaat u... We staan nou midden. Nou, hier ruik je de lente, tussen de orchideeën. Achter mij de lopende band waar ze in de bakjes aankomen. We hebben eind januari het hier al uitgebreid gehad over deze affaire. Toen zei u, ja, wel, wel mooi, ik werk heel veel met mensen uit Polen bijvoorbeeld. Hè? Klopt. Ja. Wat moet ik met langdurig werklozen die met een lang gezicht... omdat ze verplicht worden, anders worden ze gekort op een uitkering... hier in mijn bedrijf gaan werken als die Polen goed gemotiveerd zijn? Dat zei u toen. Nou ja, het punt is gewoon, als Nederlandse mensen goed gemotiveerd zijn... dan heb ik ook uh, net zo lief, althans, uh, dan zou het een hele goede aanvulling kunnen zijn... op ons bestand Poolse mensen... Ja. om ook voor een gedeelte met Nederlandse ex-werklozen te gaan werken. Wat kunt u ze laten doen? We hebben hier allerlei soorten werk. Dus het gaat vanaf uh, ja, het, gewoon het principe het uh, productiewerk... ook wat we hier op de werkvloer hebben... Dat is oppotten, wij zetten, stokken, inhoezen en verpakken. Tot en met de logistiek te afleveren. En ook een stukje uh, ja, marketing en dat soort zaken... dat is hier ook op de bedrijven. Dat Orde. kan ook. Ja. Wat dat, uh, dat betreft hebben we gewoon uh, ja, heel veel verschillende soorten functies. Ook administratieve. Ik, dus dat ik schrik niet. af en toe. Er gaat weer zo'n soort elektrische trein over ons heen... die weer een hele krat met bloemen gaat pakken. Ze kunnen van alles doen. Ja, klopt. Het is heel breed wat dat dan gaat. Het is niet alleen puur productiewerk... Maar ook allerlei soort andere facetten van de drijf. Ze zouden dus ook uh, met uh, in kunnen gaan stromen. Bijvoorbeeld, wat, je, wat, wat ze hier staan te doen. dat moet je dan dus gaan doen. Hè? Dat even aan de mevrouw vragen of leid ik dan te veel af. De werkelozen komen straks. Ja, dat heb ik Go gehoord. Ja. Ja. Denkt u dat ze dit kunnen? Is het, is het lastig? Nou, je moet bij ieder plantje even nadenken waar het bij hoort. Maar het is te leren, hoor. Jou, ja? ja, hoor. Het zijn mensen die eigenlijk al anders gekort worden op een uitkering, hè? als ze niet komen. Is dat een goed idee eigenlijk? Uh, het moet, ze moeten zich wel voor dit vak interesseren natuurlijk. Anders heeft het geen zin? Anders heeft het geen zin, nee, uh, inderdaad. Nou ja, daarom komen ze dus kennis maken. Uh, hoe laat komen ze? Ze komen hier, uh, half tien komen de eerste. Ja, er komt er, vanmorgen komt er één bus en uh, vanmiddag komt er een tweede bus. En hoeveel plek hebt u? Hoeveel, hoeveel, hoeveel werklozen is er plek? In principe, wij... Uh, we 100 mensen aan het werk. Over het hele bedrijf hebben we ongeveer 50 Nederlandse mensen en 50 Poolse mensen. Maar die 50 Poolse mensen zijn voor een gedeelte wel vast. Althans dat ze gewoon ja, jarenlang hier werken. Maar er zijn er ook een aantal bij. Die gaan na een half jaar of een jaar weer terug naar Polen. En daar zou natuurlijk heel goed en ook een Nederlandse persoon in passen in die functie. Ja. Dus er kan zeker wel een halve bus aan het werk hier. En dat is nou net wat de politiek dringend wil. Wij zullen daar eens wat vragen over stellen aan minister Kalf van Sociale Zaken... want die hebben wij later in de uitzending. Bijna vijf voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Premier Mario Monti probeert Italië te hervormen. Behalve de arbeidsmarkt en de staatsschuld... wil hij ook de wijdverspreide corruptie aanpakken. Over in het land kost het gesjoemelde staat en de burgers veel geld. Ook in het prachtige Noord-Italiaanse Parma. De burgerij en de officier van justitie, Gerardo La Guardia... hebben er het corrupte gemeentebestuur weten af te zetten. Maar zonder hulp van Monti kan de slag niet definitief worden gewonnen. Nu klinkt het hol. Maar een half jaar geleden klonken hier potten en pannen... Boze burgers kwamen onder deze zuilengalerijen bij het gemeentehuis samen om te protesteren en om het aftreden van de burgemeester te eisen. Hij leek aan zijn stoel vastgeplakt, maar uiteindelijk vertrok hij vanwege de enorme corruptie in Parma. Ah, de avere preso del, denaro. Officier van justitie Gerardo Guardia van Parma besloot enige jaren geleden de werkwijze van het gemeentebestuur te onderzoeken. Het werd de aanleiding voor de protesten. En hij is trots op wat hij tot nu toe heeft bereikt. Hij ontdekte de miljardenfraude bij melk multinational Pamela, tien jaar geleden. En wist nu voor elkaar te krijgen dat het gemeentebestuur onder curatele is gesteld aanklacht. Corruptie en het aannemen van steekpenningen. Een vergrijp waarvoor deze dagen in Milaan, Rome, Napels en in veel andere Italiaanse steden politici worden opgepakt en vervolgd. Een misstand, corruptie, die ook premier Mario Monti wil bestrijden. Maar de lokale politici brachten de stad nog veel meer schade toe. Parma heeft daardoor nu een schuld van 650 miljoen euro. Student Alessandro Greco is bereid ons een kleine rondleiding te geven door het Parma van de verspilling en de corruptie. Allora, questa è una piazza storica di Parma. È un progetto incompiuto, perché sotto questa piazza. Hier in dit plein de oude marktplaats. Een soort ijzeren staketsel gebouwd. Het lijkt een beetje op de koopgoot, maar dan nog veel lelijker. En de parkeergarage die hier ondergronds moest komen, is nooit aangelegd. Zo, en dan komen we in de buurt van het station... en ik zie inderdaad een oud-Italiaans stationnetje. De kap is niet afgemaakt. Er zijn geen banken op de perronnen. Er zitten geen ramen in het station. Ja, eh, huh? c'è eh? het station er is er een grote krater op dit moment. De weg had onder de grond gemoeten. Ja, Dat se si hier Stupa stupasubio. Het eh, is een nieuwe kwartier. Hierachter eh? zie je allemaal kranen die stilstaan. Ja, niet afgebouwde appartementen zijn te duur en ze liggen in een zone waar veel uh, kleine criminaliteit is. Questo is het cosiddetto Hier zijn we bij een gigantisch ruimteschip, maar zeggen, dat hier is neergedaald. Een brug. En die moet dus. De wijk waar niemand wil wonen verbinden met de Europese voedselautoriteit die aan de andere kant zit. De brug moest eigenlijk gaan lijken op de Ponte Vecchio van Florence. Niemand wil er nu in investeren, want de woningen zouden veel te duur zijn. Lerares Roberto Roberti was een van de leidsters van de volksprotesten een half jaar geleden. Met haar megafoon voerde ze de burgers aan. Nu wil ze burgemeester worden. In een zaal met zeven andere burgemeesterskandidaten stelt ze dat zij de persoon is om Parma te redden. Wij willen dat er een, een, zelfs een wethouder gaat komen voor de democratische participatie van de bevolking. En dat de bevolking in referendum kan gaan beslissen of die grote werken die nu half stil liggen... en waar veel te veel geld naartoe is gegaan, door moeten gaan of niet. Dat moet het volk kunnen beslissen. Wint de oude of de nieuwe politiek het in Parma? Dat is de vraag die speelt, en dat is precies dezelfde vraag die ook landelijk speelt. De premier wil de corruptie aanpakken en heeft een wet in voorbereiding. una disciplina ancora più per quanto la corruzione. Officier van justitie Laguardia hoopt dat het Monty lukt. La in, crisi. La in, crisi in tutta Hervormingen en een anticorruptiewet zijn hard nodig. Laguardia blijft zijn naam de wachter eer doen. Hij vecht door. Tegen de corruptie en hoop snel hulp te krijgen van de regering. U hoorde deel 2 van een drie over de uitdagingen waarvoor premier Monti van Italië staat bij de hervormingen. Laatste aflevering, deel 3 dus gaat over de maffia. Werken wordt nog leuker met office basis van Ziggo Zakelijk.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 Nog veel mis bij de politie, zegt de inspectie. En Obama pleit voor minder kernwapens. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorold Megens.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 Maar ook de, de zorg voor politieambtenaren, zorgen dat ze goed toegerust zijn. Dat moet echt beter worden. De politiebonden denken erover minister Opstelten en de korpsbeheerders aansprakelijk te stellen voor geweld tegen politieagenten. President Obama wil dat Rusland en de Verenigde Staten... hun nucleaire wapenarsenalen verder gaan afbouwen. Dat zei Obama bij het begin van de nucleaire veiligheidstop in Zuid-Korea. We hebben meer nucleaire weapons dan we nodig hebben. Ik geloof that we can ensure the security of the united states and our allies maintain a strong deterrent against any threat and still pursue further reductions in our nuclear arsenal Obama denkt dat ook Rusland met minder kernwapens toe kan hij wil in mei gaan praten over een vervolg op het ontwapeningsakkoord met premier Poetin.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 Lijkt erop dat er geen slachtoffers zijn gevallen en dat de schade meevalt. Twee jaar geleden werd Chili getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. En toen kwamen er zeker 500 mensen om het leven. Slovenië heeft zich in een referendum uitgesproken tegen meer rechten voor homostellen. Bijna 55 stemde tegen de nieuwe wet. Het voorstel was dat homoseksuele paren hun partnerschap mochten registreren. En ook zouden ze het recht krijgen elkaars kinderen te adopteren. De wet was al goedgekeurd door het parlement van Slovenië. Het is filmregisseur James Cameron gelukt om met een duikboot de diepste plek van de aarde te bereiken. Dat is de bodem van de Marianentrog, ten noorden van Papua-Nieuw-Guinea in de stille Oceaan. De maker van films als Titanic en Avatar heeft voor National Geographic opnames gemaakt van planten en dieren. Van tevoren had Cameron een kleurrijk beeld over hoe de duik zou worden. When the dive begins, it's exciting. You know, just seeing, just seeing the surface disappear. You know, the divers become little tiny darkness. Ja, de bodem van de Marianentrog ligt op 11 kilometer diepte. Zo ver moest hij naar beneden. Het is nog onduidelijk of de opnamen van Cameron zijn gelukt. Het filmpje moet waarschijnlijk nog ontwikkeld worden. Dat was het nieuwsoverzicht. het weerbericht van Weer Online. Het kan maar niet op met het mooie lenteweer.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 Dan de files die in het oog lopen op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Dam en 6 kilometer. Kapotte vrachtwagen op de A12, Utrecht richting de Duitse grens... zorgt voor een file tussen Knoopend Grijsoord en Knoopend Velberbroek... van 7 kilometer, rijst ook dicht. Andere kant op op de A12 richting Arnhem... staat tussen Alfred Beek en Duiven 3 kilometer file... Lange viel op de A28, zwollen richting Utrecht... tussen amersfoort Vathorst en Leusden-Zuid 8 kilometer. Dan was er nog een aanrijding op het spoor tussen Zoetermeer en Gouda. rijden daarom geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Hallo IT'er. Moet je nodig weer eens bijgespijkerd worden... maar is er altijd wel een reden waarom het even niet uitkomt? Kom op, bij Computrain kun je nu beginnen. Dus als je jezelf en de rest een stap voor wilt blijven...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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Te volgen via internet, nos.nl of via Twitter voor uw opmerkingen. NOS Radio 1. Het is 1 voor twaalf, waarschuwde werkgeversvoorman... Bernard Wientjes gisteren in het televisieprogramma Buitenhof. Hervormingen zijn hard nodig en snel... wil Nederland zijn triple-A-status kunnen behouden. En daarom riep Wientjes de oppositiepartijen op... om de komende tijd vooral geen politiek te bedrijven. Ik heb het tegen alle partijen gezegd tot nu toe, uh, met uitzondering van de SP... waar het te ver weg is en de PVV die niet wil. Alle partijen gezegd, het is absoluut noodzakelijk in belang van Nederland... dat jullie uh. uiteindelijk meedoen aan een vormingspalaat. In Den Haag, politiek redacteur Joost Vullings. Joost, goedemorgen. Joost Vullings. Nee, dat is er nog niet. Nou. Dat is ook wat. Joost, Joost. Nee, gaat niet meer lukken. Tom, wil niet. <laughs> Joost. We gaan gauw naar Tom. Tom. Ja, die is er wel hoor. Goedemorgen. Ja, fijn. En... fijn dat je ja, er bent. Tom ja, ja. van hey, maar, um... maar dan wel over de sport en niet ja, over nee, Den Haag. Is dan. Goed. Dat lijkt me wat ver gaan. Zullen we meteen. dat maar doen? Ja, laten we dat maar gewoon de, doen. De Eredivisie. Gisteren verloor PSV de topper van Ajax. Ja. En ja. Um, we hebben weinig indruk gemaakt in die wedstrijd. Er stond niet echt een team PSV nu definitief als titelkandidaat de ja, afgehaakt? Kunnen we het stellen? Dat laatste durf ik nooit meer te doen dit seizoen. Nee, iemand Definitief, maar wat, wel, je, wat je zegt, het was onthutsend om te zien een bijzonder PSV eh, met die nieuwe coach. En dan denk je dat spelers willen laten zien dat het allemaal niet aan hun lag de afgelopen periode, maar toch echt aan die weggestuurde coach. Maar als je het zag gisteren, het was echt totaal PSV onwaardig. Geen enkele eh, bezieling, geen enkele intentie om, om aan te vallen, druk te zetten al die mooie woorden. En eigenlijk Wachten, wachten tot Ajax wat ook helemaal niet zo bijzonder had. En voorin eh, toch wel wat kracht hier en daar tekort kwam. Ja, tot de goal viel. Dat was overigens een enorme muscle goal van Aishati, uiteindelijk die uiteindelijk erin ging. Maar goed, Ajax wilde winnen. PSV wilde helemaal niet winnen. En dat was wel onbegrijpelijk hoor. Met zeven wedstrijden nog, eh, nog ja. te gaan. PSV heeft zichzelf wel een slechte dienst bewezen. Twente zit weer in een hele matige fase. AZ niet geweldig, maar gewoon nog steeds op kop en winnend. En Feyenoord ook weer heel goed. Heerenveen nog aanhakend. Maar uh, AZ, Ajax, Feyenoord lijken nu toch de beste papieren te hebben. Maar volgende week gaan we weer uitleggen dat het helemaal <lacht> anders zit natuurlijk. Ja, even, even nog over Twente, Tom. Want uh, Twente natuurlijk ook al met ja. een nieuwe coach. Maar het doet het niet zo heel veel beter als PSV? Beoordeel je de Tukkers toch anders? Nou, nee. Ik ben het geheel met je eens dat Twente een, een enorme merkwaardige maand... die begon met 6-2 te winnen bij PSV. En toen riepen we allemaal, nou ja, als Twente zo en met die inzet, et cetera. En daarna is het eigenlijk helemaal misgegaan met Twente, nu bij Den Haag 1-1, maar ook de manier waarop ook daar lijkt wel een, een, een soort, soort matheid over alle mensen gekomen te zijn, een coach die zichzelf niet meer helemaal gelooft. Dus ook Twente zit in een hele, hele moeizame fase op dit moment. En bij Twente vind ik hem wat minder verklaarbaar dan bij PSV, maar het uh, ja, heeft zich wel voltrokken deze maand. Zeg, uh, het Nederlandse schaatsen zit niet in een moeizame fase, nee, hè? Hebben we kunnen dat... zien op het WK afstanden? Ja, het was uh, mooi weer buiten, maar we hebben nog uh, geschaatst. Het was het laatste schaatsweekend en het was het meest succesvolle weken afstanden ooit. Uh, de Jong, Kramer en Groothuis werden al individueel wereldkampioen, drie titels. En gisteren toch wel bijzonder, want daar waar iedereen ons al jaren verwacht, de ploegen achtervolging Nederland is toch het schaatsland bij uitstek in de breedte, uh, wilde dat maar heel vaak niet lukken door allerlei verkeerde samenstellingen, wissels die niet, uh, valpartijen, maar gisteren heel soeverein, zowel bij de mannen als bij de vrouwen kwamen daar twee wereldtitels op de achtervolging bij. Wij moeten er altijd nog een beetje aan wennen in Nederland. Want dan denken we, ach ja, de achtervolging, weet je wel, telt dat nou mee? Maar goed, nee. het is toch ook echt een Olympisch nummer. En met bijvoorbeeld Michel Mulder, de sprinter op een honderdste op de 500 meter, Thijsje Oende. Maar ook wat nieuwe namen, gelukkig in dat schaatsen, was het wel een heel bijzonder weekend. Het zit er nu echt op het seizoen. En ja, we zeiden het eerder dat Allrounder is prachtig, maar dit zijn toch de, de Olympische afstanden. En dan vijf gouden medailles, heel veel zilver en brons. Ja, het Nederlands schaatsen heeft het seizoen wat dat betreft wel heel heel goed afgesloten. En ook is niet eenlingen, maar nogmaals die geweldige Bob de Jong, ook nog Steven Groothuis. Dus ook in de breedte een aantal titels. Dus uh, die schaatsers uh, die hebben geloof ik drie weken rust en dan gaan ze skieligen. En dan gaan we ons alweer voorbereiden op het volgende schaatsen. Heel fijn, want er wordt gewoon al al al altijd, altijd geschaat in Nederland. Tom, dank je. En alles is terug te zien trouwens op onze website nos.nl. Dank je. Oké. Okay. Gaan we weer naar Den Haag, Joost Vullings. Ja, ja daar ben je heel ja, goed. Die lees keer. Ja, Ja, nou dan moet het maar zo. Dan doen we het zo. We hoorden net Bernhard Wintjes, de werkgeversvoorman... oproepen tot eenheid en om tot, toch maar tot die hervormingen te komen. Want het is één voor 12. Nou kennen we dat wel een beetje van Wintjes natuurlijk, Joost. Zal het dit keer nog indruk maken? Nee, ik denk, denk het niet. Hoor. Bij de oppositie zeggen ze gewoon... Uh, Wintjes kan beter zijn. zijn politieke vriend Mark Rutte bellen... en vragen aan hem om met een goed pakket uit het kashuis te komen... Maar goed, je hoort het wel. Wintjes ziet de PVV als een remmende factor als het aankomt op hervormingen. Nou, dat klopt ook wel. De PVV is eigenlijk overal tegen. En Wintjes heeft er kennelijk weinig vertrouwen in dat ze bereid zijn concessies te doen in het Katshuis, eh, de PVV. En hij wil ook geen verkiezingen. Dus kijkt hij nadrukkelijk naar de oppositie. Maar ja, daar leggen ze de bal bij Rutte. Hij Rutte, zit met zijn uitverkozen partners eh, CDA en PVV in het Katshuis... Wij zijn daar niet welkom en dan mogen ze het daar maar zelf oplossen. Ja, betekent dat echt dat de oppositie alle eventuele hervormingen niet gaat steunen? Nou ja, kijk op de SP, hoef Rutte niet te rekenen. Dat zei Bernard de Winkjes zelf al. Nou, voorheen viel er zaken te doen met de Partij van de Arbeid, nu niet meer. Dat zei Cohen eerder en Samson uh, maakte dit uh, weekend duidelijk. Die lijn uh, voor te zetten. Hij zegt: Ik ga geen losse plannetjes steunen. die onderdeel zijn van een totaalpakket. waar ik niet mee kan leven. Nou ja, andere partijen zijn wel bereid het kabinet te steunen. Maar in algemene zin kun je wel zeggen dat de oppositie minder meegaand is gewonnen... Uh, na anderhalf jaar, Rutte. Dus ze zal wel echt flink zijn best moeten doen. En hij loopt dus het risico uh, blauwtjes te lopen. Maar goed, Bernard Wientjes heeft deze week een kennismaking gesprek met Diederik Samson... van de Partij van de Arbeid. Dus wie weet, uh, kan die het zelf proberen hem over te halen. Ja, ja nou heeft Rutte natuurlijk um, extra maatregelen nodig. Ingrijpende maatregelen, ingrijpende hervormingen. Daar wil hij natuurlijk graag een, een breed draagvlak voor. Daar zal hij zijn best voor doen. Maar zal hij er iets aan gelegen liggen... om het ook met een hele krappe meerderheid erdoor te, te loodsen? Ja, hij zei vrijdag op zijn persconferentie... Ja, dat, wat moet je ook eigenlijk anders zeggen? Natuurlijk wil ik een breed draagvlak als er pijnlijke maatregelen zijn... Maar goed, inderdaad, op het moment dat het er niet is... dan doet hij het gewoon met 76 of met 78 zetels. Dat maakt hem dan niet uit, want de plannen eh, waar hij zo aan hecht... die moeten gewoon eh, doorgezet worden. En ik voel nog wel eh, vrijdag en Mark Rutte, van... nou, als je nu zo in het kasthuis zit met het PVV en het CDA... Ja, en, en je bent met allemaal voorstellen bezig... hou je dan al rekening eh, met welke partij je erbij wil betrekken? Want ze hebben eh, na, na vorige week nog maar 75 zetels. Schrijf je dan in potlood bijvoorbeeld achter dat voorstel... D66 en schrijf je al een beetje naar die pek toe. Nou, daarop zei hij: nee, dat doen we niet. Het is al moeilijk om met z'n drieën eruit te komen. We maken onze eigen plannen en daarna hopen we steun te, te krijgen in de Tweede Kamer. Okay. In welke fase zijn de onderhandelingen trouwens beland inmiddels, Joost, in het katshuis? Want ja, het katshuis zit potdicht. Ramen en deuren gesloten. In eerste instantie is er wat geïnventariseerd. We gaan nu de vierde week in. Waar zijn ze? Waar staan ze? Nou ja, in, in, in Rutte heeft in ieder geval een bezoek aan Zuid-Korea afgezegd. Oké, okay. wat zegt jou dat? Nou ja, dat, dat, dat hij wel uh, echt meters wil maken. Want hij zal alles vier dagen weg zijn, dat is ook wel heel erg lang. Dus uh, hij gaat er echt voor zitten deze week. Maar goed, van, van betrokkenen begrijp ik dat het vordert. En dan krijg je van die teksten: dus, hou je vast, de lijntjes beginnen zo langzamerhand bij elkaar te komen. Uh, we gaan uh, de trechter in. Nou, dat soort teksten nou, in sporttermen zou ik zeggen. Uh, we, we beginnen aan de halve finale in het kansenhuis. In het meest optimistische scenario wordt de finale net voor Pasen gespeeld. Kan het na Pasen? Uh, 30 april, zei Jan Kees de vorige week. Nou, dat wordt sowieso wel gehaald. Uh, maar dat is natuurlijk wel allemaal ervan uitgaande dat ze elkaar lief blijven vinden en het goed blijft gaan in het Katshuis. Want als de vlammen in, in de pan slaan, dan krijgen we natuurlijk hele andere scenario's. Joost Vullings, dankjewel. We praten zo met minister Spies van Binnenlandse Zaken. Ze reageert op het nieuws dat zeker één op de zes woningcorporaties niet van plan is de huur van de rijkere huurders te verhogen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Op dit moment uh, komt in Zuidoost-Groningen nog op uh, enkele plaatsen dichte mist voor, dus oppassen daar. Verder staat de filebarometer op dit moment op iets meer dan 130 kilometer. Het wordt uh, iets minder op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Daar is namelijk een rijstrook open waar een vrachtwagen stond met pech. Tussen Knopert Grijzoord en Knoop het Velperbroek staat nog 4 kilometer. Andere kant op richting Arnhem op de A12. Daar wordt de file juist langer. Tussen Afrit Beek en Westervoort 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, zeker 1 op de 6 woningcorporaties is niet van plan... de huur van de zogenaamde rijkere huurders te verhogen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder ruim... 300 corporaties. Zo is Frans de Slover van woningcorporatie VIA niet enthousiast over dat plan. Deze maatregel is wat ons betreft een zeer botmes. Het is maar zeer de vraag of deze maatregel ertoe bijdraagt dat mensen gaan verhuizen. Minister Spies wil verhuurders de mogelijkheid geven om mensen met een hoog inkomen en een relatief lage huur meer te laten betalen om het zogenoemde scheefwonen tegen te gaan en de woningmarkt in beweging te krijgen. Mevrouw Spies, goedemorgen. Goedemorgen. En 1 op de 6 wil niet meewerken. Valt u dat tegen? Nou, ik ben onderhand wel gewend dat corporaties uh, ook af en toe een kritische nood laten uh, horen. Maar ik kijk vooral naar de vijf op de zes die wel uh, van plan zijn om uh, daaraan mee te werken. En ik denk ook dat dit een maatregel is die er vooral op gericht is... om de mensen met de lagere inkomens wel weer in aanmerking te laten komen... voor woningen die nu bezet worden door mensen met hogere inkomens... waarvoor die woningen eigenlijk niet bedoeld zijn. Hmm. Maar is het niet zo dat... Dat euh, ja, niet in alle gemeentes de problemen hetzelfde zijn en dat het belangrijk is om te weten welke corporaties hier wel in meegaan en welke niet, zodat u ja, gericht die, die woningmarkt op gang kan krijgen. Nou, het is, uh, uh, wat, wat wij doen is in de wet de mogelijkheid bieden voor het vragen van een hogere huur. Dus er is geen corporatie, laat ik dat ook maar even heel helder zeggen, die verplicht die huren omhoog moet doen. En dat maakt dus ook dat de wet de ruimte biedt om lokaal of regionaal maatwerk te bieden. Het kan zijn dat er uh, op een bepaal, in bepaalde regio's een hele grote wachtlijst is voor mensen met een lager inkomen. Nou, en ik kan me voorstellen dat corporaties die daar veel woningen hebben, deze mogelijkheid eerder zullen gebruiken dan uh, in gebieden waarin die druk op de woningmarkt een heel stuk kleiner is. Ja, maar goed, dat weet u nog niet. Corporaties geven in de rondgang die wij hebben gedaan aan dat ze het vooral uh, een maatregel vinden die over het algemeen slecht uitpakt voor bijvoorbeeld ondernemers en voor gezinnen. Dus het kan zijn dat in een gemeente waar het nodig is, uh, die huren niet verhoogd worden. Zou dat voor u een reden zijn om daar toch een verplichting in te stellen? Ik ben niet van plan om met verplichtingen te gaan werken. Uh, ik denk dat heel veel verhuurders heel goed weten... Uh, hoe dat zij het beste hun woningvoorraad zodanig uh, actueel kunnen houden... dat ze daar mensen ook in kunnen huisvesten die dat echt ook nodig hebben. En uh, ik denk dat het juist één van de maatregelen is... die kan helpen om die woningmarkt, waarvan we met z'n allen weten... dat die hartstikke verstopt zit, om daar toch een klein beetje beweging in uh, aan te brengen. En ik... Uh, ga je vanuit dat corporaties uh, ook van die mogelijkheid gebruik zullen gaan maken. Maar als die dan zo hartstikke verstopt zit, moet u dan niet met een verplichting komen? Want op zo'n vrijwillige basis kunt u dan een vuist maken tegen dat wonen? Nou, er zijn ongeveer 400.000 uh, mensen die een zodanig hoog inkomen hebben... dat ze eigenlijk niet meer voor een woning in de sociale huursector in aanmerking komen. Dat is een Ik flinke kort, slok op een borrel. Dat zijn er heel wat, maar in totaal uh, wonen er zo'n 2,6 miljoen mensen in uh, sociale huursector. Huurwoningen, dus het is nog steeds maar een relatief klein aandeel, een procent of vijftien. Dus heel veel mensen wonen precies in de woning, bij wijze van spreken, die ook voor hen bedoeld is. En ik constateer, net zoals de NOS in haar onderzoek heeft gedaan, dat vijf op de zes deze maatregel toch aantrekkelijk vinden en daarvan gebruik willen gaan maken. Kijk, als wij een toverstafje zouden hebben, waardoor de woningmarkt in één keer weer volledig vlot getrokken zou uh, zijn, dan hadden we dat natuurlijk al lang gebruikt. En die, dat toverstafje is niet de verplichting om om dit echt op te leggen. Nee. Dat is het wat mij betreft niet, omdat ik juist ook op die met die corporatie samen dat maatwerk wil kunnen bieden. Uh, heel gericht uh, wil uh, proberen te bevorderen dat daar waar er veel druk op die woningmarkt is, veel vraag is naar die woningen in die sociale sector, dat daar deze maatregel bij voorkeur wel uh, wordt uh, gebruikt. Maar uh, het staat verhuurdersvrij om uh, daar waar zij ja. denken dat het geen oplossing is, die oplossing ook niet uh, te gebruiken. Ja, maar toch, dan, dan komen de proeven nu met een doorstroomcontract. Hè? Bijvoorbeeld in Amsterdam gaat dat lopen, waar ja. natuurlijk uh, dat scheefhuren, uh, dat, dat is een groter probleem daar. Maar ja, dan krijg je zo'n doorstroomcontract. Bij het begin van de huren teken je dat, dat je ook weer weggaat. Dat is toch ook dan een verplichting? Dan verplicht u toch ook. Ja, maar dat is willens en wetens met uh, verschillende partijen. Kijk, dat is een proef, dat is een experiment. Zeker in Amsterdam zou dat experiment ook een beetje lucht kunnen bieden. En uh, daar uh, tekenen mensen, dus ook huurders, tekenen daar vrijwillig een contract waarvan ze zeggen dat groeit mee met mijn inkomen. Als mijn inkomen omhoog gaat, ga ik iets meer betalen? Gaat mijn inkomen omlaag? Dan ga ik ook een iets lagere huur betalen. Nou, dat is een aantrekkelijke gedachte. De gemeente Amsterdam is daarmee Gekomen. En ook daarvan heb ik gezegd van nou laten we dat gaan proberen. Eh, niemand heeft op dit moment eh, de, de, de grote truc in gedachten... waardoor ineens die hele woningmarkt eh, volledig vlot getrokken wordt. Maar als we op verschillende plekken maatwerk kunnen bieden... tegemoet ko kunnen komen aan wensen van huurders en van verhuurders... dan doen we in ieder geval eh, op een aantal punten het uiterste wat we kunnen... om die doorstroming in die woningmarkt toch een beetje op gang te krijgen. Minister Spies van Binnenlandse Zaken. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is 10 minuten voor 8. U hoort hem al even. Meino Remmers is bij een tuinder in de kas in Maasdijk in het Westland. Daar rijden vandaag. Moeten we het soms zo voorstellen? Bussen met werklozen van kas naar kas, Meino. 16, 17 bussen uit Delft, uit het Westland zelf. Maar dat is maar één bus. Er zijn hier niet zoveel werklozen in het Westland zelf. Rotterdam, er zijn veel werklozen. Een aantal bussen komen allemaal hier langs. Stel. Stel het gebeurt hè, bij de publieke omroepbezuinigingen en ik kom hier ook terecht. Wat kan ik dan doen? Er zijn diverse mogelijkheden om hier aan het werk te komen. Dat, uh, gevaried, dat begint bij het oppotten van de plantjes. Dus dat is hier? Uh, het oppotten van de plantjes is in de andere afdeling. Ja. Dat is het begin. Het begint al met een jong plantje, wordt opgepot. Dat gaat dan groeien in de kas uh, gedurende uh, zes, zes, zeven maanden. Uh, in, die, in die periode is je al twee keer terug geweest in de bedrijfsruimte om een gezet te worden. Dat is ook een werkzaamheid. En zodra de tak gevormd is, dan komen ze op, de, op deze uh, positie. En dan worden, om de takken te ondersteunen, worden er uh, stokken bijgezet. Ah, dat is het. Kijk, Ar Arnold legt het eventjes uit. Stel, ik ben werkloos. Nou, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Nou, je begint met te kijken naar de grootte van de tak. Daarna kies je je stok uit. Nou, dat is dus die. Die zet je zo dicht mogelijk tegen de klant. hebt u wel heel snel gezien. Ja. ja. Een donker... is, uh... We hebben een, een doorzichtig plastic potje, een orchidee, nog helemaal in de knop. Een zwart stokje. Je zet de stok helemaal tot op de grond. Je draait de tak eromheen. En dan een klipje? Het klipje tussen de eerste en de tweede knop. Pak je de tweede tak. Nou, je ja. kunt zien, die is kleiner dan de andere. Dus we wordt een kleiner stokje. Hetzelfde verhaal. Dicht bij de tak. Een clipje eromheen. Je hebt er ook iets te drinken bij staan, zie ja, ik. Ja, Dat is altijd makkelijk. Je krijgt een beetje droge mond op de deur. Ja. Oh, wat gepraat. Ja, Daar heb ik ook wel eens, ja. Maar er is dan ja. meer van het kletsen. Maar, en dan druk okay, dus dus ik de knop. Oké, dus je kan zelf het tempo bepalen. Ja, eigenlijk wel. Maar dat, er komen straks ook werklozen die dan, omdat ze een uitkering hebben, hier aan het werk gezet worden. Is dat een goed idee eigenlijk? Ja, misschien wel. Dat terecht. Dat wil de politiek. Ja, ze moeten toch werken. Het moet allemaal werken voor ons geld. Kort of een lange stok? Een lange en een korte. En het is een drietak. Dus dan gaan we eerst kijken of we hem uh, naar voren kunnen Oh, ik zou dit nooit... Dit, dit moest je echt eventjes doen om dit... Uh... Daar U knipt mee. hem af. Mag dat wel? Ja. <laughs> nou. Maken er gewoon een mooie tweetakken van. Um, ja... Uh, uh, soms zullen er ook mensen bij zijn die inderdaad voelen van... anders word ik gekort op een uitkering, ik moet aan het werk. Ja, dat, dat, dat, zou, dat zou denk ik wel terecht zijn. Want uh, waar werk is, uh, daar moet je mensen aan het werk kunnen zetten. Als het nu smerig werk was of zwaar werk, maar dat is hier ook helemaal geen sprake van. Nee. Dus... Nee. En het ruikt in ieder geval naar de lente. En nog een groot voordeel bij de orchideeën. De zon schijnt hier altijd, want daar zorgt de computer voor. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. Amerikaanse president Obama is in Zuid-Korea... voor de nucleaire top die daar vandaag begint. Voorpaginas van Trouw en het Financiële Dagblad... allebei trouwens wel een andere foto... kijkt hij met een verrekijker naar Noord-Korea. Obama bezocht de gedemilitariseerde zone gisteren... om zijn steun aan Zuid-Korea te onderstrepen. In Trouw een interview met Irwin Kanhai, de advocaat van Daisy Boutersen. Kanhai is ervan overtuigd dat hij volledige vrijspraak krijgt voor zijn cliënt. Afgelopen vrijdag baar de medeverdachte Ruben Roosendaal nog opzien door opeens te verklaren dat Bouterse eigenhandig twee mensen heeft doodgeschoten tijdens de decembermoorden. Eerder verklaarde hij juist dat Bouterse helemaal niet aanwezig was. Volgens de advocaat van Bouterse zijn de verklaringen van Roosendaal waardeloos en moet hij voor mijn eet worden vervolgd. Metro opent met een verhaal over studentenverenigingen die flink te lijden hebben onder de langstudeerboete. Lukt de verenigingen nauwelijks nog om bestuursleden te vinden? Over het algemeen kost een jaar in het bestuur van zo'n vereniging een jaar van de studie. Maar een jaar langer studeren levert straks een boete van 3000 euro op. Koepel van studentenverenigingen zegt dat sommige verenigingen overwegen het aantal bestuursleden dan maar in te krimpen. De SGP heeft sinds het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV een luidere stem in Den Haag. De partij zegt in het Nederlands Dagblad dat bezuinigingen op het onderwijs beperkt moeten worden. In het Katshuis wordt gesproken over aanvullende bezuinigingen. Maar de SGP wil dat kwetsbaren in de samenleving gespaard worden. En dat geldt dus ook voor de al eerder afgesproken bezuinigingen. Altijd al een gratis mok of paraplu van CDA, VVD of Partij van de Arbeid willen hebben. IT-website. Tweakers ontdekten een lek in de webwinkels van die en ook van andere politieke partijen. De Telegraaf schrijft erover. Door een negatief aantal in te vullen kwam het eindbedrag van een bestelling uit op 0 euro. De meeste partijen hadden het door en stopten de bestelling. Maar het CDA had niks in de gaten. De webwinkel van die partij is gesloten om de fout te herstellen. De rust leek teruggekeerd op de Europese financiële markten, Maar ja, de snel oplopende rente op Spaanse staatsobligaties maakt daar een eind aan. Schuldencrisis light weer op, is dan ook de kop van het financiële dagblad. Voor een lening van tien jaar moet Spanje voor het eerst sinds augustus meer betalen dan Italië, 5,3 procent. Belangrijkste reden is een gebrek aan vertrouwen onder beleggers. Begrotingstekort valt waarschijnlijk hoger uit dan aanvankelijk de bedoeling was, in Spanje. En buurland Portugal staat er ook slecht voor. IAG wil dat de Europese Centrale Bank nu ingrijpt als de rente verder oplapt. Van een oplaaiende crisis hebben ze in Maastricht geen last gehad de laatste tijd. Landen er voor de kunst- en antiekbeurs Tevaf vorig jaar nog 150 privéjets. Dit jaar waren het er 360. Het leidde ook tot flink meer verkopen, zegt de organisatie tegen Limburgse Omroep L1. Het pakket in Gent tot slot is een onderzoek begonnen naar een medewerker van de rechtbank. Zonder toestemming organiseerde hij een naaktfotosessie in het gerechtsgebouw. Blootmodellen poseerden op allerlei plekken in het gebouw. En een van hen zit zelfs in de stoel van de rechter. Oh het pakket is not amused en heeft de fotograaf inmiddels laten oppakken. De Vlaamse krant Het Nieuwsblad heeft meer over de zaak, inclusief een van die gevraagde foto's. Na acht uur in het Radio 1 Journaal hoort u de politiebond reageren op het rapport van de arbeidsinspectie. Het is nog niet goed geregeld bij de politie. Omgaan met agressie en ook met de werktijdenregeling klopt het een en ander niet. En We bespreken minister Kamp van Sociale Zaken over de oudere werknemers. Want er moet langer doorgewerkt worden. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, ze bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.